Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De politie van Curaçao heeft iemand opgepakt voor de moord op de politicus Helmin Wiels. Het is een vrouw van 43 uit Curaçao. De vrouw is de tweede verdachte van de moord op Wiels. De eerste, een 30-jarige man, werd een maand na de moord zelf dood aangetroffen. Helmin Wiels werd begin mei vermoord op stand bij Willemstad. De politie gaat uit van een huurmoord. Hassan Rouhani heeft in het parlement in Iran de presidentiële eet afgelegd. Hij is nu beëdigd als president van het land. Rouhani maakte naar verwachting later vandaag zijn kabinet bekend. Gisteren werd Rouhani al ingezegend door de hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Rouhani is de opvolger van Mahmoud Ahmadinejad, die de afgelopen acht jaar president was. Hij kon zich na twee termijnen niet meer verkiesbaar stellen.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 Tijdens het WK Zijspan op het TT-circuit van Assen... is de Duitse bakkenist Sander Pol om het leven gekomen. De combinatie raakte van de baan en Pol viel uit de bak op het circuit. Vlak daarna werd hij volgeraakt door een andere combinatie. Artsen in het ziekenhuis konden niets meer voor hem doen. Vandaag is er op het circuit van Assen een speciale racing day. Er zijn een schatting 40.000 toeschouwers. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Het programma is aangepast en versoberd. In de eredivisie heeft nieuwkomer S.C. Cambuur zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. In Leeuwarden werd het tegen Nac Breda 0-0. Cambuur speelt voor het eerst in 13 jaar weer in de eredivisie. Het weer dan nog, geregeld zon, 22 graden in het westen tot 26 of 27 in het oosten. Morgen is het ook nog vrij zonnig en wordt het tijdelijk nog ietsje warmer. 26 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, inmiddels is het 2-0. Een half uur gespeeld. Vitesse leidt dus comfortabel. In de tweede goal komt op naam van Marcus Pedersen, de spits die het afgelopen seizoen werd uitgeleend door Vitesse, maar hij nu staat bij de prima voorzet van de rechterkant van Kazijsvili. een echte spitsengoal. Pedersen de Noor komt voor zijn man en rost de bal tegen de touwen. Geen kans voor Pasveer en dus staat het voor Vitesse tegen Herakles nu al 2-0. Basus bij jou. 1-0 voor Utrecht. Nog altijd in een duel waarin Utrecht wel wat slordig geworden is in de afgelopen minuten. Nu via de kogel bijna gevaarlijk wordt, maar zijn kopbal zelt ruim voorbij aan het doel van Rome. We hebben 2,5 minuut mogen drinken. En we zijn weer in gang geschoten door scheidsrechter Kamphuis. En wat mooi is, is dat de supporters van Go Ahead en die van Utrecht liedjes naar elkaar zingen. En dat op een hele vriendelijke, vrolijke manier. Zo moet het. In dit uur ook de zeer waarschijnlijke ontknoping in het wereldkampioenschap motocross in de MX2 klasse in Tsjechië. In uh, loket om precies te zijn. Sebastian Timmerman, wat moet er nou gebeuren? Wil Herlings zometeen geen wereldkampioen worden? Dan moet hij uh, niet bij de top 13 eindigen. En dan moet uh, Jordi Tixier. Tickje... Dat is de enige die hem nog voorbij kan in de stand om de wereldtitel. Die uh, uh, moet dan de, deze tweede mars winnen. Tweede mars is net vertrokken. Herlings zit er niet helemaal lekker bij. In de eerste mars deed hij dat wel. Stuurde hij als derde de eerste bocht in. En twee bochten verder lag hij al aan de leiding. Nu is het uh, Tonkov aan de of Butron is het Spanjaard aan de leiding. En Herlings rijdt zo rond de vierde, vijfde plaats. Maar is Tixier in ieder geval al voorbij. Dus als alles blijft zoals het nu is. dan gaat Herlings weer Wereldkampioen worden 35 minuten in twee ronden. Duurt deze tweede manche. En het moet een grote ereparade worden voor Herlings. Op weg dus naar zijn tweede wereldtitel. why I Helene van Roy, toevallig nog enige band met de drummer van deze band? Nee, dat uh, weet ik niet. Uh, maar jij volgt Helene van Roy niet op Twitter? Nee. Oh, dat zal ze niet op prijs stellen. Nou, excuses bij deze. Als... Dit was Miss Montreal, wel een hele goede band trouwens ook achter haar. Ja, en een Just schatje, de Hans. Ja. Um, we gaan naar Arnhem. Ik vraag me af, hè, uh, zou de trainer wel echt blij zijn met die voorsprong Peter Bos? Als je nou een beetje doordenkt, Richard... Ja. Je ja. ziet hem weinig lachen ook, bedoel je? Nou, nee, maar uh, misschien zeggen ze wel van bovenaf... joh, we hoeven er niks bij te halen. Zie je wel, we scoren ja, toch wel. Ja, ja, precies, ja, precies. Dat, dat, ja. Ja, het patroon van de afgelopen jaren is dat Vitesse vaak op het allerlaatste moment... de <tus> laatste dagen van de transfermarkt nog wat doet. En uh, je kent uh, het financial fair play systeem waar ook uh, veel over wordt gesproken. Zeker bij uh, Vitesse dat de inkomsten en de uitgaven toch enigszins... met elkaar in evenwicht moeten zijn. Maar het zou kunnen natuurlijk wat jij zegt. Dat uh, Jordania zegt, kijk, we hebben een, uh, een prima ploeg... Met Drie wisselspelen slechts op de bank. Makkelijk voorsprong na een half uur al tegen Herakles Almelo van 2-0, dat zou kunnen. Maar ik heb Peter Bos de afgelopen week een paar keer gesproken. En die zegt, ik heb er toch wel stevig op aangedrongen dat er absoluut wat bij moet komen. Want we hebben gewoon een veel te krappe selectie. En als de verwachtingen hoog gespannen zijn... Minimaal opnieuw Europa League. Dan uh, is deze selectie gewoon uh, te dun. En dan moeten wij uh, absoluut versterking hebben. En ik denk dat dat, uh, als je ook kijkt naar de afgelopen jaren... hoe dat dan ging op het laatste moment, dat er toch nog wel wat bij gaat komen. Waarschijnlijk zijn dat dan wel weer jonge jongens. Terwijl nu eerst uh, Ibarra er weer van doorgaat. Want Vitesse zit in een goede fase. Ibarra 1 op 1 met pasveer. En die bal moet er toch gewoon in. Oi oi, oi Ibarra van 4, 5 meter afstand... Tikt hij die bal gewoon naast de doel. Meters naast de doel van Pasveer. Dit had de 3-0 moeten zijn. Hij is snel. De Ecuadoriaan sprint zijn directe tegenstander. Heel erg makkelijk uit. Heeft de hoek dan ook eigenlijk voor het uitkiezen. Maar schiet tegen Pasveer aan. Vijf minuten nog in deze eerste helft. En ik zei het net al. Vitesse zit wel in een leuke fase. Er wordt bij tijd en wijle heel aardig gecombineerd. De bal gaat soepeltjes van voet naar voet. Ik heb een hele aardige dribbel gezien van Chanturia. Die technisch zeer vaardig is. Nu de corner van Jan, bal gaat terug richting Chanturia... die daar op een meter of twintig van het doel stond. En dan is het Heracles die de bal weer heel makkelijk weggeeft eigenlijk. Er zit niet veel in het spel hoor, van de ploeg van Jan de Jonge tot nu toe. Zeker in deze fase van de wedstrijd niet. Is het Vitesse dat de lakens uitdeelt dat herenmeester is... en 2-0 terecht voorstaat in de eigen Gelderdom. Utrecht tegen de Goa Eagles. Wat is jouw eerste eredivisie-indruk, Bas, van de Eagles... Nou, dat kan nu veranderen met een vrije schop die gevaarlijk is. Maar uh, heel slecht het strafstopbied van Utrecht in wordt gebracht. Het is 1-0 voor Utrecht voor de duidelijkheid na 38 minuten. De eerste indruk is dat Go Ahead niet meer machtig is om zichzelf serieus in de wedstrijd te melden. Nog niet in staat is geweest in de eerste 38 minuten om het doel van Ruiter serieus onder vuur te nemen. En eigenlijk maar hoopt dat het allemaal goed gaat aan de andere kant. Dat is dus al niet gebleken. Slecht gedekt en een doelpunt van Bulthuis tot gevolg. Een keer gered door de onderkant van de lat al helemaal in het begin van de wedstrijd. Die door Toornstra werd geraakt. Nu ontsnapt de kogel. En krijgt Or de bal aan de linkerkant. Moet er meteen de paas komen. Mulenga wil voor zijn man kruipen. Die man is Job van der Linden. Die verdedigt uitstekend in dit geval. En uh, kopt de bal over de achterlijn. Dat was tenminste mijn lezing. Ook die van Mulenga trouwens. Maar de scheidsrechter heeft gezien dat Mulenga daadwerkelijk zelf kopte. En dus komt er geen hoekschot, maar een doeltrap. Maar ja, wat mag je verwachten van uh, een duel tussen de nummer 5 van het afgelopen seizoen van de Eredivisie en de nummer 6, vergeet dat niet, van de Eerste Divisie. Het is natuurlijk een mirakel geweest dat Ahead Eagles zich uh, promoventes mag noemen en in de Eredivisie mag spelen. Maar vorig jaar zesde in de Eerste Divisie, dan is het kastvergil normaal gesproken toch groot. En uh, nou ja, zoals ik zo even heb geprobeerd uit te leggen, is dat ook wel te zien. Want kansen voor Go Ahead eigenlijk nog niet geweest. Nu, balbezit wel op de helft van Utrecht met Overgoor. De meest teruggetrokken van de drie middenvelders. Die opent met een prima pas over naar Schmid aan de rechterkant. Dat is dus de rechts, uh, rechtsback die van Heerenveen wordt gehuurd. Die zoekt dan contact met de rechtsbuiten, Antonia. Die de punt van het nadert, maar ze dan lijkt te bedenken en de bal maar terugschuift. Zo wordt het puzzelen, krijgt Vord de bal. Dat is een centrale verdediger die dan nu 10 meter over de middenlijn de bal weer teruggeeft aan Overgoor. En dan een kort 1-2 en dan wordt de diepte gezocht door Schenk. De linkervleugelverdediger die dan ook wel wordt aangespeeld. Maar die paas is niet goed. Dan probeert hij de bal nog terwijl hij valt binnen te houden met de hand. Tikt hij hem eigenlijk nog net weer binnen de lijnen. Het Utrecht publiek reageert omdat ze dat eh, onsportief vinden. En vinden dat daar een gele kaart voor zou moeten komen. Die komt er niet. Het feit is wel dat er een vrij schop gaat volgen voor FC Utrecht. In de slotfase van de eerste helft waarin Bulthuis... De enige was die scoorde tot nu toe. Motocross in Tsjechië. Sebastian Timmerman gaat Jeffrey Hellings op safe... of wil hij ook vandaag gewoon weer de beste zijn? Hij neemt uh, risico's dat ik denk, wel eens denk van... jonge, uh, jonge, jonge, hou je kopje er toch bij. En dat denken ze trouwens ook bij hem in de pitch. Want we zagen er straks uh, een van zijn begeleiders met zo'n krijtbord. En daar stond op long heat, stay smart. Met andere woorden, je hebt nog tijd genoeg en hou, uh, hou je hoofd erbij. Want Hellings was pas als twaalfde weg... ...in uh, deze tweede heat. Maar ja, hij moet dus bij de top 13 eindigen... ...mocht Tixier de heat winnen... ...en dan is hij nog wereldkampioen. Maar hij uh, kwam al snel naar voren... ...na één rondje lag hij al op de vijfde plaats. Daarna ging het tot twee keer toe bijna mis. Er, was, er is een gedeelte op het uh, circuit in uh, Loket in Tsjechië... ...waar een aantal korte uh, bulten, korte heuvels elkaar in rap tempo opvolgen. En hij kwam met zijn voorwiel zeg maar, op het derde, vierde bultje terecht... ...en moest echt alle zeilen bijzetten om de motor in bedwang te houden... ...en er niet ongelooflijk hard af te gaan... Nou, dat uh, lukte hem net. En uiteindelijk heeft hij na zo'n 7,5 minuut in deze tweede mans zelfs de leiding alweer in handen genomen. Hij is uh, de Spanjaard Butron zojuist voorbij gegaan. Die wordt op dit moment trouwens ook gepasseerd door uh, de Fransman Charlier. En Herlings heeft op dit moment al een voorsprong opgebouwd... van drie seconden op uh, Charlier, die tweede ligt Butron. Derdenk Koldenhof. de andere Nederlandse vaste Grand Prix-rijder... 22 is die komt ook uit Brabant. Doet het ook goed in deze tweede mans, want ligt op de vierde plaats... nadat die in de eerste heat zesde werd Herlings. Dus weer uh, zoals we hem kennen dit seizoen op kop op dit circuit van uh, Loket. Kan de ideale lijn uitkiezen. Kan de juiste sporen uitkiezen op het uh, circuit met de harde ondergrond. Het circuit is al een beetje veranderd sinds de eerste manch. Want die eerste manch werd onder uh, ideale omstandigheden verreden. De zon scheen. Toen nog een strak blauwe lucht. Maar het heeft gigantisch geregend tussen de eerste en de tweede manch. En dat zorgt er toch voor dat er wat diepe geulen zijn ontstaan. Herlings heeft daar voorlopig... Uh, nu in ieder geval de boel beter onder controle dan in de eerste twee, drie ronden van deze mars. March duurt nog 23 minuten, ruim plus twee ronden. En nu gaat hij eigenlijk beginnen al aan zijn ere rondes. Hè? Want hij ligt op kop. De voorsprong op Charlier wordt alleen maar groter. Jeffrey Helings lijkt onbedreigd op weg naar zijn tweede wereldtitel. Richard van der Maalde, de laatste minuut in de eerste helft. Vitesse, Herakles. Ja, Vitesse is eigenlijk wat beter gaan voetballen na die twee snelle doelpunten achter elkaar... 1-0 via Leerdam. Wel of geen buitenspel? Volgens mij niet. Pedersen stond dat wel, maar Leerdam niet. Daar houd ik hem maar bij. En vervolgens de knappe tweede goal voor Vitesse via Pedersen en die stand staat nog steeds op het bord. Zit inderdaad in de slotfase van de eerste helft. Vitesse doet het uh, rustig aan, probeert uh, de bal in de ploeg te houden en Heracles Almelo. Je mag daar toch van verwachten met zeker uh, trainer Jan de Jonge aan het roer dat er veel wordt uh, afgejaagd en dat er veel druk wordt gezet. Want dat doet hij eigenlijk als hij trainer is bij, uh, bij alle ploegen tot nu toe. Maar ik zie dat eigenlijk uh, niet terug bij uh, de Almeloers. Het is uh, Vitesse dat uh, heel veel balbezit heeft en uh, tot nu toe een vrij makkelijke wedstrijd speelt. Pasveer de keeper rost de bal naar voren. af eh, Opgevangen achterin bij Vitesse door Van der Struik. Dan een balletje richting Ibarra dat niet nauwkeurig is over de zijlijn. En dus een ingooi voor Heracles via Dorda. Terug naar Schenkeveld die veel moeite heeft met Pedersen. Tot nu toe in deze wedstrijd dan een overtreding gemaakt door Leerdambal. Gaat opnieuw over de zijlijn en dus krijgen we opnieuw een ingooi voor Heracles met weer Schenkeveld. Iemand die naar de bal toekomt. Weinig beweging bij Herakles. Dan Kangas Kolka, die nieuwe spits. Die raakt de bal wel, maar absoluut niet goed. Opnieuw over de zijlijn. En dan dus een ingooi voor Vitesse met Van der Struik. Terug naar Van der Heide, De man die vooral het opbouwende deel moet verzorgen... Van achteruit bij Vitesse en via Kasia gaat de bal dan weer breed. En zo tikt Vitesse de tijd een beetje vol in die laatste minuten van de eerste helft. En uh, kijk ik naar scheidsrechter Fink die nog altijd laat doorspelen. Terwijl we inmiddels in blessuretijd zitten. Veldhuizen nu met een hoge bal richting Pedersen. wordt uh... Wordt de bal door Peders wel aangenomen op de borst. Maar uh, geen uh, controle bij de Noor. En dus is het weer Herakles dat uh, kan overnemen. Maar opnieuw gaat het terug. Terug via Milano Koenders naar Pasveer. En dan uh, neemt ook Pasveer alle tijd om de bal uh, weer uh, uit te trappen. Doet het uh, vervolgens rustig breed naar uh, Schenkeveld. Nog een uh, minuutje denk ik in deze wedstrijd. We zitten inmiddels in uh, blessuretijd. En het is dus 2-0 voor Vitesse. Slotfase eerste helft ook in Utrecht. Bas dat loopt allemaal wat uit uit ...omdat er een drinkpauze is geweest op beide velden. Weet je eigenlijk waarom? Want zo vreselijk warm is het toch niet? Nee, omdat ze het volgens mij de vorige keer met de Johan Cruijffshaal een beetje zijn vergeten... Ja, ...en daar heel veel kritiek op is geweest. Gemaakt. En dat ze nu denken, laat wat maar doen. Wat merkwaardig is dat ik was gisteren bij Twente RKC en daar hebben ze het niet gedaan. En dat is terecht dat ze het niet hebben gedaan, want totaal overbodig. Het was 20 graden en een beetje, en uh, warm zou je? Voor de trainers is het misschien plezier, want die hebben een extra moment om even de puntjes op de i te zetten. Uh, ja, ik denk dat je het vandaag inderdaad zonder had kunnen doen. Maar goed, we zitten in de extra tijd. Dat is vier minuten, komt erbij. Dat is dus voor een deel te danken voor de uh, haters te wijten aan die drinkpauze. Die duurde een minuut of drie. Zo kan Go Ahead dat met 1-0 achter staat in de Galgenwaard nog een keer aanvallen. Houdkoop gezocht aan de linkerkant. Zijn voorzet dwarrelt dan weer over het doel van Ruiten. Die nogmaals eigenlijk niet één keer geschrokken is in de eerste helft tot nu toe. Omdat Go Ahead Eagles gewoon geen vuist heeft kunnen maken. Het gaat de ploeg uit Deventer in het grootste deel van dit eerste bedrijf eigenlijk allemaal net te snel... De ploeg heeft niet de rust aan de bal om tot iets te komen. En op het moment dat de rust er wel even is, is de techniek er vaak niet. Kortom, het rammelt wel een beetje. En het is voor Foukebooi, die naam was eigenlijk helemaal nog niet gevallen. Tot dusver bepaald geen glorieuze terugkeren in de Galgenwaard... waar hij natuurlijk speler was en trainer en technisch directeur. En ruim een jaar geleden de laan werd uitgestuurd. Nou, nou ja, laten we het voorzichtig zeggen, wat oneenigheden, Met name met Frans van Seumeren. die twee zijn niet elkaars beste vrienden. Zoals Boy later zei, er zijn fatsoensnormen overschreden. Daar wou hij het wel graag bij laten, maar vrienden zijn het niet. Dat zullen het niet meer worden ook. Dus die zou het nog wel plezierig vinden, denk ik, om hier met een resultaat... en dus een lange neus uit het stadion weg te lopen. Maar voorlopig heeft het daar weinig schijn van. Anderhalve minuut weg van de extra tijd. Een ingooi voor Utrecht aan de linkerkant van het veld. De maker van de goal gaat zich daarmee bemoeien. Het is na een duwtje zelfs van Goert een vrije schop. Of komt er gewoon een ingooi? Nee, het wordt een vrije schop. Zelfs die gaat Toornstra nemen van halverwege de helft af. Nou zijn er bij Utrecht wel 2-3 die zich hebben gemeld in dat strafhofgebied. Maar Toornstra lijkt wel bestuiteloos en wilde de bal eigenlijk terugspelen. Nu zeggen ze daarvoor voor een jaar, kom maar, we staan er niet voor niks. Takagi wordt dan aangespeeld, die komt aan de linkerkant uit. Die zou dan een voorzet moeten geven, dat durft hij eigenlijk ook niet. Die loopt weer terug, geeft de bal dan weer terug aan Toornstra. Knap balletje nu terug naar Takagi. Net te hard en net niet te belopen. Komt hij erbij, dan legt hij hem eigenlijk terug in het strafhofgebied waar Moulenga en de Kogel staan te wachten. De twee aanvallers van Utrecht die we dan maar mondjesmaat hebben gezien in deze wedstrijd. Want de goal van de verdediger. De bal op de onderkant van de lat, zoals al eerder gezegd van Toornstra. Veel heeft Utrecht daarna trouwens ook niet meer laten zien. Terwijl nu de Rijk slim een been uitsteekt en daarmee een diepe paas onderschept. Die anders toch wel gevaarlijk dicht in de buurt was gekomen van de doorgelopen Rijsdijk. Invaller aan de kant van Goer En nu slechts een ingooi oplevert voor de ploeg uit Deventer aan de linkerkant van het veld. Daar moet dan Schenk naartoe de linkervleugel verdedigen. En eigenlijk voor het eerst sinds een tijdje staan nu alle spelers, veldspelers op de helft van Utrecht. Job van der Linde aan de bal, centrale verdediger, het hoogte van de middenlijn. Zoekt contact met mensen even verderop. Houtkoop krijgt de bal, levert hem zomaar in. Bij een tegenstander, Toornstra, die geeft hem aan Takagi die zijn tegenstander Schenk voorbij wil... Maar die steekt op het juiste moment een voetje uit, zodat de bal weer over de zijlijn gaat. En de eerste helft, die niet heel glorieus was, maar waarin Utrecht zocht zeker de eerste 20 minuten eigenlijk heel makkelijk beter was en ook wel een paar keer gevaarlijk. Die eerste helft gaat toch een beetje als een nachtkaars uit, omdat in de 20 minuten daarna nauwelijks iets... Uh, gebeurd is dat het uh, vermelden waard was. Misschien is de drinkpauze eigenlijk van de laatste 20 minuten nog wel het hoogtepunt geweest. En daar zitten we dan nu in feite ook nog van naar de naweeën te kijken. Want dankzij die drinkpauze spelen we nog 50 seconden overgoor. Paas naar de linkerkant van het veld. Houtkoop ontvangt. Nog een dribbeltje. Nog een kans voor go ahead. Schenk met een voorzet. Dat is helemaal niet zo'n gekke bal. Wordt door de Rijk weggekopt. Dan doet Takaki met een halve omhaal de rest. En moet Utrecht gaan kijken of het kan gaan counteren. Nu go ahead. Wat meer mensen eigenlijk dan het van plan was geweest naar het front gestuurd had. En Takaki open met een diepe bal naar het doorgelopen Toornstra. Die nu door Van de link van de bal wordt gezet. Die kopt de bal zijn strafschopgebied weer uit. Dat is niet van de links overgehoord. Die keurig met Toornstra was meegelopen. En dat levert als de bal over de zijlijn gaat nog een ingooi op voor FC Utrecht aan de rechterkant van het veld. Terwijl de klok wel ongeveer aangeeft dat het gedaan is met deze eerste helft. Scheidt zich de nog maar eens op zijn horloge kijkt. De toeschouwers al verzuchten of ze nou eindelijk in de rij mogen voor een glaasje cola. Het is te hopen dat het hier voorradig is, want met de wedstrijd in de Europa League tegen de ploeg uit Luxemburg was de cola halverwege op, omdat ze niet zoveel mensen hadden verwacht. Vandaag zitten er niet zoveel, dus dat helpt misschien een beetje. Ingooi inmiddels genomen, komt voor de voeten van Van der Marel, geeft hem terug aan Toornstra en die laat hem lopen, omdat hij anders buiten spel zou hebben gestaan. En dat is het laatste moment van deze eerste helft. Uh, hoogstaand was niet, Utrecht was wel beter en gevaarlijker en scoorde. De ruststand 1-0. Om bijna 7 voor half 4 inmiddels. Op het andere veld ook rust. Vitesse Heracles staat 2-0 door doelpunten van Leerdam en de Noor Pedersen. Altijd op 1, langs de lijn. Inside your face Hij is terug van weg geweest. Jamie Cullum, zijn nieuwe single, heet You're Not The Only One. Om half één gespeeld, Kambuur-Nak, rust en eindstand 0-0. Volgens NAK-speler Kees Kwakman was het gelijke spel... een goede weergave van 90 minuten voetbal. Ja, zij begon iets beter de eerste helft, Daarna wij misschien wat meer. Tweede helft waren we wel wat beter. Dan kwamen wij er eigenlijk niet meer uit. Op die ene kans van Elson Hoyna. Uh, maar ja, uh, tevreden dat we niks hebben weggegeven. Eén schot voorlangs uh, en zelf vier kansen gecreëerd. Ja... Dat is dan wel een beetje het enige positief van deze wedstrijd. Waarom konden jullie zo moeilijk je, je stempel drukken? Um, ja, lastig. Uh, ik denk dat we sowieso voetballend nog niet ver genoeg zijn. Dat we... Want dat, dat, dat in de, de oefenwedstrijd heeft dat ook wat gewisseld. Maar um, ja, we hebben tegen Oestersoena bijvoorbeeld in voetballen ook best aardig gespeeld. En als je het dan nu ziet, dan is het eigenlijk ja, vrij slecht. En... Het valt er even mee te maken, dat moet ik echt zeggen. Want het is gewoon verschrikkelijk voetballen op zo'n veld. Die bal die stropt aan alle kanten en die stuit het helemaal verkeerd. Dus Dat is gewoon een nadeel voor ons. Uh, maar aan de andere kant, uh, je moet ook eerlijk zijn dat Kambu beter was. maar uh, ja, We zullen ook niet de mooiste voetbal gaan spelen dit uh, seizoen, denk ik. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Maar als je dan toch nog vier kansen weet te creëren... Dan, dan, ja, dan doe je nog niet eens zo slecht. Ja, Dat kunstgras blijft een onderwerp, hè? Ja, voor mij in ieder geval wel. En uh, ik zou zeggen, ja, het is uh, lekker hier. Maar ik vind het gewoon uh, de Rijnse competitievervalsing dat, ze, dat zij hier spelen. Maar goed, daar, daar moeten we nu niet over gaan klagen. Maar het is wel dramatisch als je in 26 graden op zo'n droog veld speelt. Het is gewoon verschrikkelijk. Net tegen die amateurwedstrijdjes in de voorbereiding. Hoog gras en dan stroopt die bal ook. Ja, dat is uh, nu eigenlijk ook in de visie. Ja, jij zegt competitievervalsing omdat zij kunnen wennen aan deze grasmat... en de ploeg die hier komt. Maar moet zien hoe het uh, werkt. Ja, ik denk dat de statistieken dat ook wel uit, uh, bewijzen dat de uh, de ploegen die op kunstgras spelen, thuis altijd heel veel punten halen. En uh, veel meer dan, uh, dan de normaal uh, gemiddelde ploegen. Ja, En als je dan bijvoorbeeld in de week na wedstrijd toe op kunstgras traint... dat haalt niets uit voor, voor een bezoekende ploeg? Nee, dat... Uh, to, ja, tot nu toe niet echt. We hebben dat niet gedaan. Ook omdat dat... Uh, dan heb je toch weer een overgang... dat je twee dagen op kunst kunstgras moet trainen. Ja, daar dat spelers uh, in het algemeen over het algemeen houden ze daar niet van. En ik ook niet. Dus ik ben blij dat we dat niet gedaan hebben. Jij zegt weg ermee. <laughs> ja, dat zeg ik wel, ja. Wat een zeikertje, zeg. Weet je over kunstgras lopen koeren. Jongen, jongen. Voor veel spelers van Cambuur betekende de wedstrijd tegen Nak het debuut in de Eredivisie. Zo ook voor Oebele Schokker. eigen van de middag. Ja, super. We hebben een paar weken uitgekeken. En uh, op zich een goede voorbereiding gedraaid. En uh, nou, iedereen was er voor vandaag. Ben je dan tevreden met een punt achteraf? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk de uh, eerste helft uh, begonnen we heel goed, denk ik. Toen zakten we ietsje weg. Alleen, uh, ja, ik denk dat we de tweede helft weer de bovenliggende partij waren. En net dat laatste beetje, uh, 116, uh, hield het wat op. Ja, was er in de eerste helft iets van zenuwen? Want, want ja, later in de tweede helft beginnen jullie echt te voetballen. Hebben jullie door dat er wat te halen valt? nervositeit of is dat uh, tekortzichtig? Um, ja, ik denk dat dat er wel wat mee te maken had natuurlijk. En we hadden een volle bak beginnen en... Uh, ja, de eerste tien minuten, de eerste kwartier, denk ik, uh, liep het goed. En daarna kon je zien dat, dat NAC uh, ja, misschien iets slimmer was. Hè, om ietsje anders neer te zetten, waardoor wij het wat, uh, wat, ja, wat, wat, wat moeilijker hadden. Alleen, uh, ja, we hebben in de pauze tegen elkaar gezegd van... Uh, hè, we kunnen deze wedstrijd ook gewoon, uh, gewoon winnen. En uh, nou ja, daar hebben we vol voor, uh, voor gestreden, denk ik. Ja, is er dan uh, iets van iets te veel respect voor de eredivisionist... die al zoveel jaren op het hoogste niveau speelt en jullie komen daar dan net kijken? Ja, respect weet ik niet. Het is, het is het, ja. Ik denk dat het, uh, dat het ook met, uh, met, met wat vertrouwen te maken heeft en, uh, en met, met ervaring, denk ik. En er zijn niet heel veel jongens bij ons die, die, uh, die het hoogste niveau uh, gewend zijn. Dus ja, het, uh, het, het gaat ook uh, per week, uh, moet, het, uh, moet het nu beter gaan om um, wat stappen te maken. Ja, jij bent 28, uh, een paar seizoenen geleden speelde je nog bij Harkemase Boys. Nu debuteer je in de Eredivisie. Je hebt een, een echte Friese naam, Oebele Schokker. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, dat is heel bijzonder, ja. ja zeker weten. Verhaal, uh, en vertel dat, dat, je, dat je vijf jaar geleden nog uh, bij de Amateurs... Uh, ja in principe twee jaar geleden nog bij de Amateurs speelde. Ja, nu, uh, nu je de boete uh, op Eerdivisie-niveau uh, hebt kunnen maken. Ja, zijn naam spreekt tot de verbeelding, Oebele Schokker. En hij is ook geloof ik echt al de held in Leeuwarden. Hè? Maar wie is het eigenlijk? Want ik ken hem niet. Ik weet er ook niet zoveel van, dus ik hoop dat ik de komende week in diverse media uh, word geïnformeerd uh, over, over deze man. Hij is toch een beetje de opvolger van Melvin Platje. <laughs> toch? Qua Eredivisie Kultheld. Ja, het is een mooie naam hoor. Ja. Wij willen een reportage. Alles, ik wil alles weten. Bij deze besteld. Dit is Radio 1. Het is even na half vier het nieuws met Mark Visser.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 Tijdens het WK-zijspan in Assen is de Duitse bakkenist Sander Pol omgekomen. Vlak na een bocht op het TT-circuit raakte de combinatie van de baan. Pol viel uit de bak op de baan en vlak erna werd hij volgeraakt door een andere zijspan. Vanwege een dodelijk ongeluk is het programma in Assen aangepast. En de Turkse politie heeft afgelopen nacht bij een demonstratie in Istanbul ongeveer 40 betogers opgepakt. Gisteren protesteerden honderden mensen opnieuw tegen premier Erdogan. De Turkse politie zette traangas en waterkanonnen in om de groep uiteen te drijven. Dat is het belangrijkste nieuws. Radio 1, NOS Langs de Lijn. Het is even na half vier. Is Jeffrey Herlings al wereldkampioen motocross voor de tweede keer op een rij? Sebastian Timmerman. Nog niet. Nog 7 minuten, 20 seconden en dan nog twee ronden. En dan is hij het wel, Jeffrey Erlings, op, zijn 18 op de 18-jarige leeftijd die hij momenteel heeft, zo jong... En dan voor de tweede keer op rij wereldkampioen worden. Dat heeft uh, nog nooit iemand uh, gepresteerd. Een van de vele records die Herlings dit seizoen uh, verbetert. Hij ligt met gemak aan de leiding ook in deze tweede marge van de Grand Prix in Tsjechië. Op het uh, normaal gesproken keiharde circuit van uh, Loket. Maar omdat het uh, fel is gaan regenen weer. Behoorlijk is gaan regenen. Uh, is het wel een lastig circuit geworden. Je ziet dat veel rijders daar moeite mee hebben. Omdat uh, die harde ondergrond een beetje loskomt als het ware. Herlings heeft een voorsprong van bijna 13,5 seconden op de Fransman Charlie. Die ligt ook weer vrij stevig op de tweede ja. plaats. Daarachter is een leuk duel gaande om de derde plaats met de Spanjaard Butron. Die ligt momenteel derde. De Tonkov en de Nederlander Glenn Koldenhoff. Die lag eventjes op de vierde plaats. Drong aan voor plek drie. Maar maakte daarna een foutje. Teruggevallen nu naar de vijfde plaats. Maar zo'n drie seconden achter plek nummer drie doet Koldenhoff het beter dan in ieder geval in de eerste manch. Maar ze rijden wel op grote achterstand van Jeffrey Herlings. Eerder konden we nog meeluisteren met een interview met Stefan Everts. dat is de tienvoudig voormalig wereldkampioen motocross... en de teammanager van, van Jeffrey Herlings. En toen werd hem de vraag gesteld, waarin is Herlings nou veranderd dit seizoen? En toen keek Everts eventjes van zich weg en zei hij, nou, hij is rustiger geworden. Hij denkt meer na over wat hij zegt. Oh ja, en hij heeft zijn rijbewijs gehaald het afgelopen jaar. Ja, zo jong is Herlings nog altijd. 12 september wordt hij pas 19 jaar. Hij springt van bult naar bult, rustig over de heuvels heen. We zagen hem al een paar keer even, de Nederlandse fans. Die langs de kant in Loket staan, zagen we hem groeten. En zo moet hij het nog 5,5 minuut volhouden. Dan gaat hij beginnen aan de laatste twee ronden... op dit 1500 meter lange circuit van Loket. Op weg naar zijn tweede wereldtitel op rij. Eerder vanmiddag eindigde de Cambuur-NAC in 0-0. Jeroen Elsof in gesprek met Cambuurtrainer Dwight Lodeweges. Wat zegt zo'n eerste afspraakje met de Eredivisie? Smaakt naar meer. Tevreden? Gedeeltelijk. We hebben natuurlijk een punt... Als uh, je de spelbeeld kijkt, ze hebben natuurlijk twee grote kansen gehad. We hebben niet zo heel veel gecreëerd. Uh, ik vond wel dat wij de tweede helft de baas waren. En het eerste stuk eerste helft. Het tweede gedeelte eerste helft hebben we, hebben we wat minder grip gehad. Uh, we hebben het wel hersteld. Dus eigenlijk, eigenlijk is het wel een terechte uitslag. Maar we hadden zo graag meer gewild. Ja, ik vond qua power en qua, qua energie er nog wel een behoorlijk verschil... tussen de eerste en de tweede helft zitten. Was er misschien iets van zenuwen bij, bij je ploeg? Ik vond weer dat we goed begonnen, die eerste helft. Alleen toen verloren we de grip in het tweede gedeelte. We liepen heel veel naar achteren toe, dus we kwamen veel in onze eigen 16. En als je daar dan pas de bal wint, dan is het ook weer 80 meter naar die goal van die tegenstander. Dat zijn grote afstanden. Zij zetten druk, je leidt snel balverlies. En ik vind dat we dat in de tweede helft hersteld hebben. We hebben wat eerder druk gezet, wat eerder de bal gewonnen. En daardoor kwamen we ook beter dan voetballen toe. En dan lijkt het ook of je meer power hebt, ja. Ja, uh, koki was natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, yeah. Iedereen kent zijn niveau, maar dat was het verschil wel, hè? Ja, maar ik vind dat hem er ook hartstikke goed inviel. Hè? Heel, heel gedreven hè? Voor, voor, voor zijn doen. Hij is stappen aan het maken die uh, hij wil er ook graag bij horen. Maar ook uh, Elma Krini, die, uh, die viel goed in. Le ook, maar ja, dat is de smaakmaker, dat is de snelheid, dat is de diepte. Dat is die jongen die die actie maakt. Ja, dat vinden ze prachtig. En het is ook mooi om te zien. Ze hebben hier heel lang op gewacht, Eredivisie voetbal. En je merkt het aan alles, hè? Iedereen is eigenlijk apen trots, En ik denk dat het resultaat vandaag niet eens zo heel veel uitmaakt. Ja, nou, we zijn blij dat we in ieder geval met iets zijn weggekomen. Je ziet in de afgelopen hoe enthousiast de mensen zijn. En dat wisten we eigenlijk al wel als je het kampioenschap zag in Jupiler League. Hoe dat ontvangen werd hier. Dat was echt uh, geweldig. Was dat. Dus ja, die mensen die, uh, die zitten ook op die krakers te wachten. Hè? En Ajax, een fijn op PSV, en Herenveen die hier op bezoek komt. Dus dat is mooi, ja. Uh, laatste vraag. De mensen hier hebben het naar de zin. En volgens mij jij ook. Ik vind het fantastisch. Ik vind het een mooie club. Het is echt een club. Ja, in een volksbuurt hier midden in zo'n wijk, die vanuit helemaal niets zijn, zijn teruggekomen naar een bijna faillissement. En als je ziet wat hier allemaal rondloopt aan mensen die het beste voor hebben met de club, dan voel ik mij thuis, ja. Ja, daar wil ik nog wel één ding aan toevoegen. Uh, je zegt, volksclub in zo'n buurt, er stond hier een speler van NAC, die Kwakman, die zei, één ding hoort er volgens mij helemaal niet bij. Dat kunstgras vind ik verschrikkelijk. Ja, en onze jongens waren na de eerste training eigenlijk heel positief. Ik hield mijn hart ook vast. Ik denk, wat vinden die gasten ervan? En toen het hier helemaal lag en wij, uh, en wij op het veld gingen trainen... Uh, toen zeiden ze in de afloop dat het allemaal hartstikke goed was. Voor kunstgras is het, uh, is het perfect. Ik denk dat het ook een beroerd is, omdat het heel heet is nu. Dan voelt die kunstgras ook wat 10 graden warmer aan dan wat het werkelijk is. Maar als het straks allemaal wat koeler en wat regenachtiger en wat natter wordt... dan heb je een heel goed veld. Ja, want Kwakwon noemde het zelfs competitievervalsing. Ja, echt waar, ja. Nou ja, dan doen ze dat ook bij Pexwolle en bij Heracles. En... Wend er maar vast aan, zou ik zeggen. Dwight Lodeweges heeft zijn eerste punt te pakken met Kambuur. De tweede helft van Vitesse tegen Heracles is begonnen. Richard van der Nader. 2-0, de voorsprong voor uh, Vitesse. En het zal moeten komen. Vooral natuurlijk van Heracles in de tweede helft. Een dubbele wissel aan de kant van uh, de Tukkers. Gepleegd door Jan de Jonge. Matthew Amoa is in de ploeg gekomen. En datzelfde geldt voor uh, Duarte. Normaal gesproken natuurlijk een uh, basisspeler bij Heracles, maar niet helemaal fit. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, Amoa. Terwijl ik in de herhaling nu even zit te kijken, nog naar een overtreding van uh, Kasia op uh, Duarte. Daar... ...waar uh, Duarte de gele kaart krijgt van scheidsrechter Fink. Waarschijnlijk voor een, een zwalbe. En uh, hij dus uh, in het boekje van uh, de scheidsrechter. 2-0 dus de voorsprong voor Vitesse. En duidelijk dus dat uh, de technische staf van Heracles absoluut niet uh, tevreden is. Amoa er dus bij, Duarte erbij. Eens kijken wat dat dan uh, gaat opleveren. En achtergebleven in de kleedkamer. Kangas Kolka, de nieuwe spits. Die we inderdaad uh, niet hebben gezien in de eerste 45 minuten. Hield nauwelijks een bal vast. En... Uh, hij is er dus niet meer bij. Ja, eens kijken wat Vitesse dan nog kan in de tweede helft. Het hoeft natuurlijk niet direct met de 2-0 voorsprong. Theo Jansen paast de bal terug naar Van der Heijden. Van der Heijden dan breed naar Kasia. De aanvoerder van Vitesse met een hoge bal gaat het dan richting Pedersen. Zojuist overigens een levensgrote kans voor Vitesse om de 3-0 te maken. Goede aanval waarbij Leerdam op het juiste moment de diepte koos voor het doel kwam bij Pasveer. De bal afgaf naar Pedersen en via een been van een Heracles. Verdediger, kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Chanturia. Die had absolute 3-0 moeten maken. Maar Schenkelveld kwam nog net op het juiste moment aanrennen. En hield de bal net voor de doellijn tegen. Nu misschien Amoa in zijn eerste balcontact. Maar wordt lichtjes aangeraakt door Kasia. Waardoor de Ganees iets uit balans werd gebracht. En vervolgens komt het dan niet van een schot bij Matthew Amoa die de afgelopen jaren nauwelijks voetbalde. Wel bij NAC de voorbereiding doorliep. Daar 16 doelpunten maakte. Maar alles behalve echt fit is. Theo Jansen paast de bal terug naar Van Aanholt. Voorlopig is het nog altijd makkelijk. Zoals Vitesse voetbalt ook weer in de beginfase van de tweede helft. 2-0 is de voorsprong voor de Arnhemmers. Was tegenlijk. De eerste keer dat Goat gevaarlijk is in de hele wedstrijd. Komt in de eerste minuut naar rust en hij zit er gelijk in ook. Utrecht go ahead wordt 1-1. De goal komt op naam van Sander Houtkoop. Er gaat balverlies aan vooraf van notabene De Rijk op het middenveld. Utrecht heeft eigenlijk dus nog 70 meter om dat te herstellen, maar dat lukt niet. Na de paas die komt van Kolder, duikt Coahead de diepte in en komt de bal uiteindelijk voor de voeten. Weliswaar uit een moeilijke hoek ook van Houtkoop, die komt helemaal aan de linkerkant in het strafschopgebied uit. Maar die blijft ijzingwekkend koel. Cool en schuift de bal onder Robin Ruiten door. Daar heeft Robin Ruiten echt de hele wedstrijd niks te doen gehad. Het is de eerste keer dat iemand daadwerkelijk een bal zijn richting op schiet en hij gaat er meteen in. 1-1. In de eerste minuut van de tweede helft bij Utrecht go Deagles. Eagles. En Sander Houtkoop scoort het eerste doelpunt bij de randreef van go in de Eredivisie. En dan is daar de slotfase van de tweede manche in de MX2-klasse van de wedstrijd in Tsjechië. En dat is een bijzondere, dat weten we eigenlijk de hele middag maar. Inmiddels wel zo ongeveer zeker hè, Sebas? Hij gaat voor de tweede keer wereldkampioen worden en hij is Jeffrey Herlings, de aller allerbeste rijder in deze MX-2 klasse. De klasse waarin gereden wordt met viertaktmotoren. Voornamelijk viertaktmotoren 250 cc viertaktmotoren. En het is de opstap eigenlijk naar de koningsklasse, naar de MX-1. Waar Herlings normaal gesproken over twee jaar uh, naartoe zal gaan. Want volgend seizoen blijft hij in deze klasse. Het is wachten op het moment. En dat gaat niet al te lang meer duren voordat Herlings het uh, bordje te zien krijgt. Met uh, de twee erop. Dat hij de laatste twee ronden ingaat. Want de tijd, de 35 minuten en uh, twee ronden, is al lang verstreken. En we schrokken ons net uh, eventjes uh, helemaal kapot. Nu komt Herlings trouwens langs start finish En krijgt hij dat bordje te zien. Twee ronden dus nog te gaan. Twee keer uh, één, drie kwart minuut zo'n beetje. Schrokken ons net even helemaal kapot omdat er plotseling een motor... net zoals de motor waar Herlings op rijdt... langs de kant van de baan lag. En er was een heel spandoek aan de zijkant van de baan... van de grote sponsor was onvergereden. Het was niet Herlings, het was een Fransman Romain Fervere... die daar kei en keihard onderuit was gegaan. Aan het einde van dat rechte stuk waar Herlings... het in de tweede ronde van deze tweede manche ook al moeilijk had... waar Herlings ten nauwe nood zijn motor overeind hield... lukte Fervere dat niet, maar gelukkig kon Fervere... wel weer verder gaan zitten op de motor... En er is trouwens een probleem bij de andere Nederlander, bij Glenn Koldenhoff. Want die zagen we er net op een manier over de baan rijden. Dat je duidelijk kon zien dat uh, daar uh, echt wel een probleem was waarschijnlijk met de motor. Hij is teruggevallen inmiddels naar de 19e plaats. Herlings nog altijd soeverein aan de leiding. 18 seconden ruim voor op Christophe Charrier. Butron uit Spanje rijdt al op meer dan een halve minuut. En Tixier, de teamgenoot van Jeffrey Herlings. De enige die uh, op voorhand nog een bedreiging was voor uh, Jeffrey Herlings rijdt slechts op de vijfde plaats. En dus is het eigenlijk geen moment... Uh, de vraag geweest in deze tweede manche... of Jeffrey Herlings hier wel of niet... de wereldtitel uh, ging uh, pakken. En hij deed er ook alles aan. Hij heeft hem niet op safe gereden. Maar hij heeft echt uh, volle bak gereden. Want we kennen Herlings, die is eerzuchtig genoeg. Die wil zoveel mogelijk manches op rij winnen. Zodat hij dat record stevig kan zetten. Dit gaat. Zijn veertiende manche zegen op rij winnen Daar worden. Dadelijk hebben we 26 manches uh, gehad... Uh, of de, heeft hij 26 marches gewonnen... van de 28 die er gereden zijn. Het geeft aan hoe verschrikkelijk oppermachtig Jeffrey Herlings is... die op weg is naar de finishbult. En dan gaat hij het bord zien met één laatste ronde... gaat hij nu in langs het gedeelte... waar heel veel Nederlanders al klaarstaan... om dadelijk dat feest met hem te gaan vieren. Ze hebben allemaal al oranje t-shirts aangedaan... met de tekst erop. Herlings did it again. Er is ook een groot deel van zijn fanclub is aanwezig. En de laatste erenronde is begonnen voor Herlings, staat al op de motor, gaat nu zitten. Komt langs het pitgedeelte, daar staan alle teams met de borden. En de linkervuist gaat daar al de lucht in bij Jeffrey Herlings... die nu voor de laatste keer over het startgedeelte gaat. Heeft hij ongeveer nog zo'n baan aan te leggen. Nog altijd dus 18 jaar jong. Sinds zijn vierde zit hij al op een motorfiets. Vier jaar was hij een peuter. En toen kreeg hij van zijn vader, die zelf ook motocrosser was... kreeg hij zijn eerste crossmotor. In 2010 maakte hij zijn debuut in de Grand Prix serie... Won toen in Valkenswaard op 15-jarige leeftijd de Grand Prix van Nederland. De jongste Grand Prix-winnaar ooit. Dat seizoen eindigde trouwens in Mineur. Want toen liep hij op dit circuit in loket een zware schouderblessure op. Het jaar daarna, 2011, werd hij tweede in het WK achter de Duitse Ken Roxen. En toen die naar Amerika was vertrokken vorig seizoen... toen was het de tijd voor Herlings. Vorig jaar wereldkampioen met negen Grand Prix-zegers. Maar wat hij dit jaar laat zien is echt ongelooflijk. Alle Grand Prix' heeft hij al gewonnen. Twee manches, slechts niet gewonnen. Twee manches verloren. En nu rijdt hij zijn laatste meters en is hij het feest al aan het vieren. De vuist, de linkerhand gaat continu al de lucht in. Het feestvierend met de Nederlanders springt nu naar dat lastige gedeelte waar hij in de tweede ronde bijna onderuit ging. En dan zien we ook van alle andere supporters, zien we alle handen op elkaar gaan. Iedereen heeft de stand goed bijgehouden. Iedereen weet dat het moment aanstaande is dat Jeffrey Herlings voor de tweede keer op rij wereldkampioen gaat worden in de MX twee klassen. En daarmee gaat hij John van den Berg evenaren. De eerste Nederlandse wereldkampioen was Dave Strijbos. Toen twee keer van der Berg. Pedro Trachter. En nu voor de tweede keer op rij Jeffrey Herlings, Die het zwart-wit geblokt ziet. Nou eens even kijken of de champagne gelijk open gaat. Nou het feestje op de baan valt nog redelijk mee. Ja daar zijn de eerste champagne stralen van zijn teamgenoten. En dan moet hij een interview gaan houden met iemand van de televisie die daar staat. Maar hij heeft echt alleen maar champagne op dit moment in zijn ogen. En zijn en tien begeleiders staan er allemaal bij. Familieleden erbij. Fotografen verdringen zich rond de 18-jarige Jeffrey Herlings Die nu vooral pijn in zijn ogen heeft van alle champagne die daarin terecht is gekomen. Voor de tweede keer wereldkampioen in de MX2-klasse. What a fool believes, de Doobie Brothers. Ik uh, ben erg nieuwsgierig, uh, Bas. Uh, wie is er beter? Nou, de laatste minuten heeft Utrecht uh, zich niet van zijn beste kant laten zien. Het is een beetje van slag door de gelijkmaker van Houtkoop. De eerste minuut naar rust. Het is 1-1 na nu 55 minuten. Utrecht leidt zoals nu weer balverlies met Takagi. Utrecht oogt wat paniekerig, schiet van grote afstand. Nu is het wel goed en is Moulenga weg, maar stuit hij op Rome. Na een uh, slimme onderschepping en een al even slim paasje van Toornstra... die als middenvelder iets attenter was dan zijn tegenstanders... meteen paast. Moulenga ontsnapt even aan de aandacht van de centrale verdedigers van Go Ahead. Maar uiteindelijk is Room, die eigenlijk al de hele middag vrij attent en alert is... is uh, de keeper zijn strafschopgebied net een paar stappen uit. In ieder geval net op tijd om te voorkomen dat Moulenga rustig kan aanleggen. Nu kon hij nog wel schieten, maar had het uiteindelijk weinig meer om het lijf... Um, maar Go Ahead heeft zich wel, dus, omdat Utrecht wat geschokken lijkt, in de wedstrijd genesteld. Go Ahead durft ook wat meer dan in het eerste bedrijf. Daar komen ze weer via Antonia aan de rechterkant. Drie mensen voor het doel. De voorzet wordt binnengekomen. Nee, want de redding is er van Ruiter. De kopbal die uh, komt van het hoofd van Lamboy. Dat had maar zo de 2-1 voor Go Ahead kunnen zijn. En dan moet ik er ook nog bij vertellen dat een paar minuten geleden... ...Rijsdijk, die al heel vroeg in het duel dus moest invallen voor de gebaseerd uitgevallen Turuts. ...heel dicht bij de 2-1 voor Go Ahead was toen hij op aangeven van Houtkoop... ...met een prachtige bal met heel veel techniek zo ineens uit de lucht... ...met de binnenkant van zijn voet vuurde op het doel van de Ruiter. ...maar ik denk 20 centimeter naast schoot. Utrecht komt dus een beetje in de verdrukking... ...en daar hadden toch maar weinig mensen rekening mee gehouden. Hoekschop komt en die komt wel op het hoofd van Amevor... ...maar die bal gaat ruim over bovendien denk ik... ...omdat ik het fluitje hoor van scheidsrechter Kamphuis... ...dat de verdediger van Go Ahead zijn tegenstander een duw gegeven heeft ook... En zo zal Utrecht zich toch weer moeten herpakken. Balbezit voor de maker van de goal. Bulthuis de maker van de Utrechtse goal, wel te verstaan. De eerste die in de Eredivisie scoorde tegen go-ahead sinds 1996. Toen bouwden wij Zenden voor PSV, toen nog de laatste was. Maar dat is 6,500 ja. dagen geleden. En nu komt Antonia weer. En uh, gaat hij er bijna in omdat hij Antonia een voorzet wil geven. Die voorzet mislukt totaal. Belandt tussen de benen van Kai Herings. En uh, bijna nog gaat hij via Kai Herings in het doel. En als een soort wonder is het nog een uitgestoken been van Robin Ruiter die voorkomt... voor de derde keer in, laten we zeggen, 5-6 minuten... dat Go Ahead op een voorsprong komt. Dus daarmee, Hugo, is de antwoord op je vraag denk ik wel gegeven. Wie is de beter? Nou, in deze fase Go Ahead. Want uh, plotseling gevaarlijk. Echt 45 minuten niet voorin gezien. En nu komen er toch drie, uh, vier kansen... Eigenlijk in de eerste twaalf minuten rust Een hoekschop dus van de mans van uh, een kans, anderhalve kans geleden. Lars Lamboy, die vanaf de rechterkant de hoekschop gaat verzorgen. Vijf mensen van Goethe in het biedt Die gaan in de richting lopen van het doel. Utrecht moet verdedigen via Van der Marel. Die kopt de bal weg, doet dat achterwaarts. Wordt opnieuw ingebracht door Job van der Linden. Maar die doet dat uh, met zijn ogen dicht, met een soort halve omhaal. Het is geen voorzet, het is geen schot op doel. Het is uh, niks en dat levert Robin Ruiter een doeldrap op. Goh, wat zal Utrecht geschrokken zijn. Klein uur op de klok. Eendoel de voorsprong waarmee de ploeg de rustig ging is verdwenen na de gelijkmaker van Houtkoop. En het is eigenlijk een klein wondertje dat Utrecht niet op achterstand gekomen is. Als Herakles nog een stuntje in het hoofd heeft dan moet het nu wel gaan gebeuren in arnhem Richard. Zo is het. 2-0. Nog altijd aanval van Vitesse aan de rechterkant. Bal wordt weggekopt door Bruns. Opgevangen. Achterin dan de voorzet opnieuw van Leerdam. Weggekopt in het strafschopgebied door Herakles. Maar opgevangen door Leerdam. Die een goede wedstrijd speelt op het middenveld bij Vitesse. Dan een korte combinatie naar Van der Struik. Via Jansen naar Kazajsvili. Kazajsvili paast naar de rechterkant. Daar ligt de ruimte. Voorzet moet dan gaan komen vanaf de rechterkant. Daar waar Ibarra natuurlijk staat. Ibarra gaat naar binnen. Iets buiten het strafschopgebied. Nog altijd de Ecuadoriaan. Legt af op Theo Jansen van de meter. Of 20 bal wordt onderweg van richting veranderd. Blijft dan liggen. En zo is deze aanval weg van Vitesse. Zitten we in de 64ste minuut. En is het een leukere tweede helft geworden. En dat heeft ook te maken met beter veldspel aan de kant van Heracles. Daardoor komt er natuurlijk ook wat meer ruimte. Nu weer een aanval van Vitesse. Linkerkant voorzet van Arnold. Bal weggehaald door Schenkeveld. Er is wat paniek natuurlijk nu bij Heracles. Want de 3-0 zou absolute beslissing betekenen in deze wedstrijd. Kansen over en weer in de tweede helft. Voor Vitesse met Chanturia. Die dreigde buitenom te gaan. Ging uiteindelijk binnendoor. Is ook rechtsbenig, maar stranden op pas weer. En aan de andere kant was het Duarte met een fantastisch schot. En zojuist twee minuutjes geleden een hele, hele open kans voor Mathieu Amoa. De invaller op een prachtige steekbal. Terwijl nu ook een geweldige paas van achteruit. En dit moet hem dan zijn. Is het hem ook? Nee, het is hem niet. Linsen stuit op Veldhuizen. Oi, oi, oi, Heracles. Hoe mooi wil je ze hebben? In de 65e minuut. Uitstekend werk van Piet Veldhuizen. Die ook wat schouderklopjes krijgt van zijn verdedigers, maar een geweldige heerlijke crossbal vanaf de uh, rechterkant en dan is het Linse die die bal moet maken. Twee minuten geleden dus was het Amoa die een vrije kans kreeg op aangeven van Kwanza. en Nu was het Linse de nieuwkomer ook bij Herakles Die stand, strand op het rechterbeen van Veldhuizen. De corner is inmiddels genomen. Weer is het Veldhuizen die goed uit zijn doel komt en uh, ligt gefrustreerd oogt. Boos is op zijn verdedigers. Weer wordt de bal ingebracht. Gekopt door Van der Struik. Die bal gaat over de achterlijn. En dus weer een corner voor Herakles. We zitten in de 66ste minuut. Halverwege dus alweer de tweede helft en Vitesse... Leidt nog altijd met 2-0 doelpunten van Leerdam en Pedersen. Kort achter elkaar in de eerste helft. Even kijken nog naar de corner, Die wordt getrapt door Duarte. Aangeraakt van dichtbij door Schenkelveld. En dan weer overgenomen door Chanturia namens Vitesse. Het is leuker geworden. Gelukkig maar in de tweede helft. Maar Vitesse staat nog altijd voor met 2 tegen 0. Pas Stigelen zijn ze erg geschrokken in Utrecht. Goeiedag voor de vierde keer in zes minuten tijd. Ontsnapt Utrecht aan een achterstand. Zo even na een... Gave voorzet vanaf de linkerkant van Houtkoop. De man van de gelijkmaker dus op het hoofd van Kolder. Die knikte van dichtbij binnen maar een werkelijk geweldige reflex van Ruiter. Voor kwam een goal. Nu komt Go Ahead opnieuw. En is daar Houtkoop die de bal vanaf de linkerkant bij de tweede paal binnenschiet. En hier moet Ruiter weer redden. Utrecht is het volkomen kwijt. Utrecht heeft een eerste helft achter de rug bij de ploeg gedacht heeft. We hebben de lat geraakt. We staan op 1-0. De tegenstander is overal net een stapje te laat. Het gaat ze allemaal net te snel. Dit wordt een hele makkelijke middag maar in de tweede helft ligt alles anders. En is Go Ahead ontketend zoals dat zo mooi heet. En de ploeg heeft behalve de goal van Houtkoop echt 500% kansen gekregen in het eerste kwartier na rust. Zodat Wouters maar besloten heeft om eens te gaan wisselen in de hoop dat dat dan voor wat meer balans kan brengen. En Steve de Ridder, de Belg die we in Nederland nog vooral kennen van de Graafschap gaat zo in het elftal komen. Ik neem aan dat Takagi dan het elftal verlaat. Dat lijkt mij de meest logische optie eerlijk gezegd. Maar eerst nog maar eens kijken of Go Ahead weer komt. Want uh, het hele elftal staat nu en blijft er ook op de helft van Utrecht staan. Overgoor, bezig aan een solootje. Dat is niet zijn voornaamste kwaliteit met die indruk. De bal belandt nog voor de voeten van Houtkoop aan de linkerkant van het veld. De bal zelt dan voor het doel bij iedereen langs. Komt dan vanaf de rechterkant via Antonia terug. Wordt opnieuw ingebracht door Lamboy. Maar belandt dan in de handen van uh, de doelman Ruiter. Die dan hoopt met een snelle doeltrap. De ballen te kunnen afleveren bij Moulenga en dat Utrecht weer eens een keer gevaarlijk zou kunnen worden. Want de zon schijnt fel, maar de linkerkant van mijn gezicht is de enige kant die brein wordt. Want in de tweede helft heb ik echt nergens meer anders naar kunnen kijken dan naar de helft die Utrecht verdedigt. Nu eventjes vanaf de andere kant. Moulenga wil een voorzet geven. Bal stuit af op het lichaam van een van de tegenstanders. Opgepikt door Oor halverwege de... Deventer helft. En dan wordt hij afgeleverd bij Bulthuis. Bulthuis besluiteloos. Mortensson van wie die de bal krijgt, besluiteloos. Bulthuis laat zich van de bal lopen door Antonia. Het loopt net goed af, omdat Oort had zien aankomen. En de bal naar de rechterkant speelt. Van de Marel zet voor. Daar is Moulenga dichtbij. dan kan Toornstra schieten. Maar schiet hij tegen Van der Linde op. Zo is het een spectaculaire tweede helft in de Galgenwaard. Na 63 minuten voetbal, waarbij de aanval van Utrecht even onderbroken werd, maar nog niet afgeslagen is. Want Toornstra krijgt weliswaar met veel geluk. De bal nog een keer voor zijn voeten maar duwt om nog bij de bal te komen zijn tegenstander ondersteboven. Dat is de van de Houtkoop. En dan komt er een vrij schop voor Go Ahead. Iedereen mag even ademhalen. Utrecht gaat wissels gezegd. De kogel gaat zelfs aan de kant. En de ridder komt voor de kogel in de ploeg. Dat is wat Wouters verzonnen heeft. Na 64 minuten 1-1 in de Galgenwaard. 1-1 dus in Utrecht. En het staat bij Vitesse tegen Heracles nog altijd 2-0. Door die twee doelpunten in de eerste helft. Die zo dicht naar elkaar kwamen. Even voor het nieuws en even na het nieuws. Dat belooft wat voor het volgend uur. Wie weet is het dan ook het geval. We zijn terug na het journaal met vanaf half vijf ook nog de laatste wedstrijd van dit weekend. volle tegen Feyenoord. Graag tot zo. Ik wilde echt een, een boodschap brengen. Een boodschap die opgebikt kan worden door de pers door iedereen. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Religie is natuurlijk toch een maatschappelijk verschijnsel. Het hm. is heel lang in de marge geduwd. Er werd dus niet over gesproken. Ja, dan ontken je dus een deel van je maatschappij. Met boeiende verhalen van gewone mensen. Als je iets tot stand wilt brengen, dan moet je veranderen. En vonkende meningen. Ik ben altijd een beetje sceptisch hè, met dat soort grote manifestaties. En massa hysterie. En dan loop ik altijd een beetje te van dag sta ik boven. Maandag tot